Podcast schuldsanering. De rit duurt drie kwartier. Het programma één uur. Verlies van vijftien minuten per dag, tussen haakjes maal twee omdat er ook een terugreis is, per aflevering. Achterop lopen is verlies van tijd en die is per definitie gelimiteerd. Voor de podcast Schuldsanering is een omweg maken naar het werk misschien de enige en beste remedie.